Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Israël voert op dit moment opnieuw aanvallen uit op de Iraanse hoofdstad Teheran. Daarbij is onder meer een ziekenhuis getroffen, meldt persbureau Reuters op basis van getuigen. Volgens hen is het ziekenhuis zwaar beschadigd. De patiënten zouden worden geëvacueerd. De Israëlische premier Netanyahu maakte vandaag bekend dat er meer aanvallen komen op Teheran en dat ze ook intensiever worden. Bij de bombardementen op Iran zijn volgens Netanjahu... tientallen Iraanse leiders gedood. Naast Ayatollah Khamenei, de hoogste leider. Er wordt mondjesmaat meer duidelijk over het dodental in Iran. Hulporganisatie Rode Halve Maan sprak eerder vandaag... over ruim 200 doden en 700 gewonden. Die aantallen zijn niet onafhankelijk geverifieerd... en inmiddels vrijwel zeker achterhaald. Volgens een lokale mensenrechtenorganisatie zijn gisteren minstens 133 burgers gedood. Atlete Nadine Visser heeft haar negende nationale indoortitel behaald op de 60 meter horden. Met een toptijd van 7,78 was ze de snelste in Apeldoorn. Ook staat ze op een gedeelde tweede plek op de wereldranglijst. Maaike Chin Alim eindigde vandaag als tweede en Mira Groot werd derde. Bij de mannen ging de titel op de 60 meter horden naar Job Geerts, zijn vierde op rij... In de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis tegen AZ gewonnen. Het werd 2-0 in de gal gewaard. Feyenoord verloor vandaag bij FC Twente en liep daarmee tegen zijn zevende nederlaag van het seizoen aan. Het werd 2-0 voor Twente. Ajax speelde gelijk bij PEC Zwolle. Het bleef 0-0 en FC Volendam won vanmiddag thuis van FC Groningen en daar was de eindscore 3-2. Het weer hier en daar valt wat lichte regen. Vannacht droog en een graad of vijf. Morgen veel zon. In het noorden is nog wat bewolking. Het is heel zacht met 16 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met... Met, ...waarin ik praat met de Zandvoorter Fred Rozenhart En we spraken vooral over kunst en toneel. Het vorige uur sloten we af toen Fred vertelde over het toneelstuk De Bicht. En dit vinden we ervan. Heftig hoor. Heel heftig, ja. ja, ja. En dan denk je, nou, dat zijn we allemaal nu al gewend. Nou, het, is echt, het slaat in als een bom bij alle gemeentes waar we Wordt het Wordt er nog steeds gespeeld? Ja, maar ik zou het in december nog spelen, maar toen moest ik geopereerd worden. Ja. En we gaan in, uh, hier heeft het gespeeld in de kerk. Heel groot, met de Pride toe. En we gaan ook in de World Pride spelen. Maar we gaan het ook hier weer spelen. Want in maart gaan we het weer spelen. Okay. Want uh, Arma, onze tegenspeelster... die is nu op vakantie in Thailand. En Jan Hilco gaat in maart. Begin maart nog op vakantie. En dan gaan we eind maart weer toeren. En dan gaan we ook met de World Pride. Want het, is, want het kan eigenlijk in... Uh, we spelen dan ook in een Schuilkerk. We spelen ook bij mensen in huis. Help. Want je kan met twintig mensen... Weet je, het is een, we hebben een bidstoel. En dit is, dat is het verhaal. Oh, okay. En uh, we hebben een kapstok. We hebben een kapstok. En uh, dan speelt Jan Heelko de, de vriend. Maar ook de Dominee. Arme speelt de vriendin. En die speelt de, de arts. En het is een kapje op dit, dat in- en uitstappen. Wij dachten in, in het begin, ze hebben het niet door. Maar het is meteen door. Want we, zou, we zouden spelen uh, uh, pas in juli. Maar toen kwam in Limmen. ...heb je de, een kerkje... ...en dat is de Rooms-Katholieke Homo-Emancipatie.nl... ...wist helemaal niet wat, wat we daarvoor moeten stellen. Ja. Er was een, een, een pastoor daar... ...en die is toen jaren geleden... ...uit zijn ambt gezet. Omdat hij twee... ...hij is zelf seksueel ...en die heeft twee dames in het echt verbonden. En dat vond de paus niet goed. Toen is hij uit zijn ambt gezet. Okay. Hij is inmiddels 92. Het is allemaal teruggedraaid. Allemaal. Volgens vorig jaar heeft hij een... een zeberenpad gekregen, een regenboogzeberop, ja, ja. in Limmen. Oh, leuk, dat je denkt, ja. ja, in Limmen zijn ze ook, ja. denk ik dan altijd. Dan moeten ze om lachen. En, en toen wilden zij al in, um, in mei wilden ze al laten spelen. Dus we moesten heel snel naar spelen. De hele creme de la creme van Nederland zat daar, van Zo. alle provincies. Okay. We hebben een een recensies kregen alle kranten dat we dachten wow, wauw en nou dan gaat het lopen ja. en het is gewoon op Instagram en Facebook die bidstoel en het nummer eh, van Roberto Fleck hè, wij, uh, dat, uh, van, dan, uh, dat mooie nummer. En dat, ja, dat ga, dan gaat het lopen. Ja. Zegt Fred. En die, um, die, die bekend, je bent bekend in de Kennemeland. Ja. Uh, maar be, uh, ook landelijk? Speel je wel eens landelijk? Landelijk spelen we wel. veel, veel in uh, Dordrecht. Maar allemaal heel veel historisch. We ja, ja. heel veel historisch in, ja. in het land. Ja, maar ja. goed, daar, daar ligt je hart hard ook. Hè? Ja, vind ik oh. ook leuk. Maar ja. het, het, het gekke is... is het is niet moeilijk om nee. steeds van, van een rol te switchen. Dus, nee, ik, ik heb mijn pruik op. Daar ben ik die. Oh. Want soms ben ik krukjes. Ja, maar dan, dan moet je smirren. wel de tekst weten. Ja, maar dat gaat vanzelf. Oh. En dan was ik dan eens, dan was ik overdag krukjes en s'avonds Rembrandt, zag ik het Rijksmuseum. Dan pak ik ook meteen, ben ik die. Ciao. Ja, dat verbaast mezelf ook altijd. <lacht> ja. Ja. ja. Maar mijn Valka is ook natuurlijk, omdat ik alles leuk vind. Ja. Ja. Ja, maar ja. Dat, heeft je ook, dat heb je denk ik, heeft je ook wel tot een veelzijdig Ja, nee, gemaakt, Het is he? ook tot Dordrecht veel, ik, speel, ik veel. Allemaal in musea, dus dat is wel heel leuk altijd. Ja. Maar het is ook, ik ben natuurlijk ook de groene mug van Hanum geweest, vijftien jaar lang. Dat niemand me herkende, want dan loop ik in zo'n groen pak. Ja. Helemaal groen gesminkt op stelten. Dat stelt ook, opstelt, ook nog. Opstelt, heb ik Zo. ook gelopen. Ja, een paar jaar geleden nog. Oh. Je hebt een heupoperatie. Dit, stond er. Zo. Ja. <laughs> Jeetje, ja, die ja. Fred. Ja. ja. Zeg, Fred, je bent ook nog voorzitter van de Stichting Living History. Kennen hem al. Ja, kennen hem al. Wat, wat is dat voor een uh, stichting? De Stichting, ze allemaal, uh, alles van historische feiten vertellen we in verhaal. Dus, het uh, kerk. Um, Rijksmuseum. Kennemont is heel groot. Kennemont hebben wij tot Alkmaar. Dus ja, ja. We schrijven op alles over Alkmaar. Dus alles. We hebben ongeveer nu 25 tot 30 mensen in dienst. Die overal inzetbaar zijn om te spelen. Oké. Okay. Ja. En veel op de krukjes. Is, krukjes is nu de langslopende theatervoorstelling. Theatrale rondleiding van Nederland. Oké. Okay. We hebben het van 2007. Spelen we elke week op zondag. 1 uur half drie. En ook door de week educ educatieve programma's. En we, ja, ik geloof dat we tegen de... 150, ruim 150.000... bezoekers hebben we gehad voor de zondagvoorstellingen. Zo. Ja, ja. En elk nu is het weer, die brug is nog steeds dicht. Ja, ja. En uh, het theehuis, we moesten allemaal verbouwd, een nieuwe paviljoen. En nu is dat weer open. En het is gewoon, we hebben 60, tot 70 mensen steeds die de voorstelling kunnen. Wat leuk zeg. En maar 20 kunnen eigenlijk een beetje lopen door het, door het museum. Want het museum is echt het is het grootste stroomgemaal ter wereld maar het is ook het mooiste even de mooiste Ja even het mooiste Ja nou industrieel ik denk iedereen die binnenkomt je rijdt langs die weg die <coughs> denkt je god, die armen <coughs> gaan heen en weer maar het is maar elektrisch hè ja, nu, uh, ja. Alleen halfweg is uh, echt stoom. Uh. Echt nog stoom. Maar ja. je elektrotechnisch hebben ze nu zo tweeënhalve slag kunnen doen. Maar je kan wel zien hoe dat ding omhoog ja. gaat. Ja. En hoe die, dat omhoog gepompt wordt in die cilinder. Het is magistraal. Als je binnenkomt, staan die mensen. Je hoeft helemaal geen tekst te zeggen. Ze staan alleen maar. Wow. Mm -hmm. en, die, en dan zeggen ze, ja, we rijden hier altijd langs, nooit idee wat er wat erin ja. wat erin zit. En dat, ja, ja. en dat is zo de kracht van zo, van dat museum. Marcel Suret, uit 2015. Terug naar het museum Krukjes, waar Fred al sinds 2007 optreedt. Ja. Vertel u dan ook, zeg maar waarom de meer is leeggepompt. Ja, ja want ik speel natuurlijk ook weer uh, leegwater. En ik speel ook in de Beemster. En dan eigenlijk ook uh, waarom... Het, de Beemster was ook belangrijk voor visserij. Dus daar wilden ze dat niet. Werd er werd ook geboycot. Want uh, dat vertel ik altijd leuk over die molens. Ze hadden al die molens en Jan Jansen uit de Beemster, die hebben al die koppen van die, van die molens afgehaald. Want dat vonden ze een slecht, lelijk gezicht eigenlijk. Ja. We, we gaan straks in Zandvoort. Al die wind molens in de zee heel mooi vinden hoor. Toeristen ja, komen denk, voor. Ja, denk, denk jij dat? Ja, want daar werden de molens, de koppen werden eraf gehaald. Omdat het zo lelijk was. Hmm. En denk ik, nu komen al Japan kom naar de kinderdijk om naar molens te kijken. Ja, ja, dus, ja, ja dat is Het is veranderd. Ja. Nou, en, en eigenlijk is en het ja. gevaar was dat in Amsterdam, heb je natuurlijk de, de, ja, de, waar de grachten zijn ja. allemaal, hè, de, de grachtengorrel, ja. het water werd steeds meer, het water het werd steeds gevaarlijker. En ja, de watervolf werd het ook genoemd. En toen dacht ik, ja, nu moet die uh, drooglegging. En, uh, maar het was de koning toch? De, de koning die was toch de... Willem I, ja. ja die, die heeft die... toen toe gezegd, we gaan nu uh, wat aan doen. Ja, ja beste best handtekening. Want ja. die koning Willem I was uh, geld. Dus die gooide uh, zoveel geld over de balk tussen... Uh, het is wel Johanna Borski in Elswoud... Die de boel gered hebt, de Nederlandse bank. Oh, ja? Die heeft Willem 1, want ja. Willem 1 die ja. gaf veel te veel geld uit. Oh, okay. En die Borski is dan ook weer een heel verhaal. De koning maar, met God in zijn Ja, ja. <laughs> maar, maar het, eigenlijk, het, was eigenlijk, het, was, het werd te gevaarlijk. Amsterdam ging verdronk bijna ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. En toen zijn ze dan, uh, die drie stoomgemalen gekomen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En dat was eigenlijk. En dat, net als een beemster, het was droog en binnen een paar jaar hadden ze. Uh, was allemaal weer graan en alles gewassen. Het was een rijkdom, die bodem ja. was rijk. En het was hier ook. Wel prachtige verhalen, eigenlijk. Ja. Want hoe uh, oud is het eigenlijk? De, uh, uh, 1851 uh, is het eigenlijk drooggemalen. Ja, ja, ja. Dus de ja, ja. Kajnagen is ja. al zo oud. Ja, ja, ja. En het dorp is ook historisch. Want je hebt natuurlijk ook Hoofddorp, Je hebt Nieuw-Verp, uh, maar ook uh, Abbenes. En dan heb je weer J.P. Heijen zitten die wel ook spelen. En niemand weet wie is J.P. Heijen. Ja. En als ik dan zeg, uh, klein klein kleutertje. En uh, zeven kikkertje boeren sloot. Maar ook zie komt de stroomboot. En uh, uh, ja, uh, uh, uh, hoe heet het nou? Uh, zilvervloot. Zal oh. we J.P. Dat was de weldoener van de Adem. Meer van abonnees. Ja, ja, ja. Een huisarts die heeft heel veel scholen ontworpen. Maar, en niemand zegt J.P. Ja, ik ken de straten van Amsterdam. Ja. Maar J.P. is wel een hele legendarische figuur. Ja. Nou, zo zijn alle figuren. En er wordt gek soms in mijn hoofd van het schrijven. Ja, Want ik kan van alle figuren, soms laat ik ook alle figuren bij elkaar komen. Oh ja. He? En jaren dan. En wordt het nog e gezellig? Ja, dan wordt het gewoon van, ik ben de beste. Weet je wel. Want oh. nou, dan krijg je een soort strijd, weet je wel. Ja, ja, ja. En dan heb je de Anecdotes. En dat is wel heel, altijd heel leuk. Ja, ja. En dat gaan we in ook doen. Ja, ja. Ja. En je geeft ook lezingen, Fred. Ja. Waarover? Uh, de lezingen gaan meestal over uh, uh, de, uh, de, de homoseksualiteit, de vlaggen. En wat, uh, de vlag, hè? Ja, nou ja, we worden gek van die vlag. We hebben de regenboogvlag. Ja. Er zijn boekjes uit. Ja. En elke kleur moet erbij. En iedereen wil zijn eigen identiteit. En niemand snapt er meer niks van. Dus nee. ik geef lezingen. En bij het boekje de, uh, pagina 3 weet niemand meer waar het over gaat. En dan probeer ik het op een leuke manier te vertellen. Welke kleur. Mijn, eind, mijn persoonlijk einddoel is gewoon de regenboog. Is voldoende. Ja. Alle kleuren hebben zijn eigen identiteit. Ja. Maar we zijn een beetje. Het gevaar over de lezing is dat we, we in hokjes gaan de, denken. We moeten. We in de jaren 80, 90 waren we veel meer open. Natuurlijk, nou, je, je hebt homo, je hebt lesbisch en biseksueel. Maar we hebben allemaal nog een eigen identiteit. Maar iedereen wil zijn eigen. Uh, ook een hokje hebben. Maar dat maakt voor de mensen van de buitenwereld. Hè? Want als we, kijk, we zijn 10 of 15 procent. zijn we homo of. Hè, dan homoseksueel, dan moet je 50% moet je wel uitleggen wat je wil. Ja. En je krijgt dan heel veel tegen van, ja, ik snap het allemaal niet meer. Ik snap het ook niet. Hetzelfde ook aan... Maar zeg je nou eigenlijk ze zijn doorgeslagen? Uh, sommigen. Het is, de, we, we, het is ook de... Ja, je mag niemand tegen zijn kop aanstoten, maar het gewoon, als je goed kijkt, dat we doorslaan van, wees jezelf. Ja. Iedereen accepteert het wel. Maar iedereen wil ook een kleurtje. Maar je maakt die driehoek, die, of die wordt meer driehoek, wordt meer kleurtjes, dat niemand het meer weet. Mm. En dan uh, heb jij wel je eigen identiteit in die vlag, maar snapt iemand het? Nee. En dan de, denk ik weer, ga terug naar die kleuren, die regenboogkleuren. Elke kleur heeft zijn betekenis. En, maar, maar het is hetzelfde met de politiek. Hoeveel, als je nou partijen hebt, hè, vroeger de PvdA. En, uh, Rood. Uh, ja, maar hoeveel partijen gesplit zijn? Ja. Als die bij elkaar waren, had je een. Ook een regenboog. Begrijp je? Ja. En uh, dat is met rechts en links ook. Nou, stopt die er weer uit en dan gaan ze weer zelf beginnen. Weer, ja. is, weer een partij. Ja. Ja. Maar allemaal, als je bij elkaar hebt dat je denkt: hoe is het mogelijk dat je dan zo'n grote partij aan het versnipperen bent? Hè? Ja. Ze komen over hetzelfde doel. En dat is ook, ja, maar het is wel zo, ieder moet zichzelf zijn. En, en daar gaan die lezingen over. naar de lezingen die Fred Rozenhart geeft. Aan wie geef je die lezingen? Uh, veel in kerken. Oh. Veel van mensen denken, oh hoe gaat het? Uh, waar, waar zitten we dan mee? En ook, dan maar kerk, over, kerkgenootschappen? Ja, kerkgenootschappen muren maar muren in. ook, uh, die huren me in dan. En dan is, die hebben ze lezingen, hebben allemaal themaavonden. En dan, oh dat was leuk. En dan heb ik over Pim Lammers, de dichter. En dan heb ik leuk, die zijn leuke gedichten over een beetje uh, luchtig gemaakt eigenlijk. Een beetje met een lach. En dat je een spiegel voorhoud en uh, ook vertelt uh, dat je naar uh, die, die, die wat we nou een paar weken geleden hadden dat ze die zielen dat, dat ze dat ze kunnen genezen, homo genezingen, oh, ja, of ja, ja. kankergenezingen. weet je, ja En nou daar dingen waarschuw waar ik de mensen voor, want mensen zijn. Uh, dat ze Eenzaam. erin geloven. Want, ze geloven maar... wat, wat is het tot totale onzin natuurlijk. Ja, maar, maar, maar het komt ook om de eenzaamheid van de mensen. Ja, ze ja. klampen zich vast aan ja, ja. iets. Ja, ja. En dan als iemand aardig is... dat ze denken, oh wat is dit erg. Ja. En dat... Probeer ja. ik. En dat zijn de lezingen en de ja. gedichten. En dan uh, vertel ik er alles over. Dus eigenlijk. het is een voorlichting plus waarschuwingen. Ja, eigenlijk wel. Het is allemaal wel met een boodschap. En dan ook, uh, ook over de kleuren van mijn leven. En ook lezing over mijn schrijven. Over mijn schilderijen. En uh, ik geef dus heel veel les op scholen. Ja, even over je schilderijen. Ja. Um, oh, ja, ja, ik, ik zag op Facebook van de week een, uh, een hond. Een rond, ja, ja ik met ik, bezig. Ja, ja, ja. En, ja, want ik, en, en, en, nou... zo, en je had het over de zoveelste lagen ja, van, van ja, dat. Ja, dat is een aquarel, en dat was de eerste laag. En met aquarel is het natuurlijk altijd moet je wachten. Dat duurt altijd heel lang. En dan laat ik, want dan gooi ik een de eerste laag, en dan doe ik er bijna een halve liter water, gooi ik er helemaal overheen. Oh, oh. Ja, want ik heb een papier wat helemaal zuiver, lomp is, en dan na een 24 uur kan je weer verder. Want bij een aquarel... als je te snel gaat beginnen... dan loopt hij dood. Dan vertroebelt die. Okay. En dus dan heb ik... de andere is al de tweede laag. En uh, daarvoor had ik allemaal kinderportretten... maar dan doe ik weer krijttekeningen. En dit is de aquarellen. En dan heb ik nog een paar opdrachten. Dat kan ik daar weer doen... Uh, ik heb het meest ook geschilderd in de coronatijd en, ges en geschreven. En nu ben ik natuurlijk aan, ja, aan het herstellen van mijn operatie. Ja. Dus ik mag niet op het toneel. Dus ik ben, ben blij dat ik kan schilderen. Ja, ja. Dus, en, en, nou, en dan laat ik ook zien hoe ver ik ben. Je komt de dag wel door zo. Ja. Ja, ja. Nou ja, ik ben nu ook ja, heel afge... Toen een paar weken geleden was ik, toen, toen was, ik hier, was ik net aan het afbouwen aan de morfine. Dan had ik er nog maar één. Maar dan kan ik ook... Nu ben ik veel helderder weer. Mm. Ik heb wel veel pijn nog. Maar de, want dan de, doe je niks ja. met morfine. Nou, we het er toch over hebben. Um, wil je vertellen wat, wat er aan de hand is met je? Ja nou ja, ja, nou ja, twee Aankomt mei, Ja, mei wordt het dan twee jaar geleden. Gewoon, dat waarschuw ik ook voor iedereen. Een bevolkingsonderzoek krijg je dan. Hè? Ja. De, de, een darmonderzoek. En uh, doe dat. Doe alsjeblieft. Want ik ben, uh, het was bij mij niet goed. En binnen een week. Nou, binnen een week was ik in het Antonelevenhoek... ...endeldarmkanker en wel heel versneld. En daardoor ben ik wel geholpen. Hmm. Dus toen heb ik meteen chemokuur gehad en bestraling. Hele zomerlang. En toen ging het wel goed. Maar na drie maanden, want elke drie maanden was het toch weer aan het groeien. Uh, wel dus, schrikken natuurlijk. Ja, het is, het is de tweede keer was dat. Ja. Toen oh, zeiden ze, okay. we, gaan, we gaan schrapen. Dus dan gingen ze zoveel, misschien 13 centimeter, gingen centimeter weghalen. En toen dacht ik, toen heb ik heel veel pijn gehad en last. En mijn darmen waren helemaal ontregeld. luiers dragen en alles. En het ging wel redelijk. En toen was het toch heel agressief aan het worden voor de derde keer. En toen moest ik tegen, ja, nu ga je, uh, gaan we 50 centimeter enneldarm weghalen. Ja. En anastoma. Dus ze zouden toch nog kunnen proberen uh, te kunnen verbinden. En er kwam een, een, chirurgisch, uh, uit, we had een chirurg uit Amerika. Er is ook nog een chirurg gekomen uit Amerika. Die hebben het hele gefilmd. Want zij konden al. Uh, je hebt laagkanker en hoogkanker. Ja, dat zegt dan in je darmen. Ja, ja. En laagkanker is dan. Als je onder, van je anus naar je kanker. En als het uh, 7 centimeter onder is. Dan is het. Meteen een blijvende stoma. Mm. En anders konden die Amerikanen konden al iets van twee centimeter verbinding maken. Dat hebben ze ook uh, geprobeerd. Ze zijn bijna zeven uur bezig geweest om te, uh, in de operatiekamer. So. Het is twee keer gescheurd. En ik had zelf al... Ik, hoor, ik kom uit de narcose en ik heb een stoma. Mm. En ik heb een stoma. En dan denk je... ja. Dan moet je met te hielen. Dan wordt het ja. een heel ander leven. Ja. Dat je denkt, je staat in een spiegel en dan heb je zo'n zakje op je buik. Ja. Maar ik moet de hele tijd me zeggen, Fred, de kanker is weg. met presentatie Benno op ZFM. In dit programma ben ik in gesprek met Fred Rozenhart. veelzijdig kunstenaar, theatermaker en acteur. En woonachtig hier in Zandvoort. Maar goed, Fred is ook uh, ziek en hij vertelt uh, verder over de verloop van zijn ziekte en projecten. We kijken wel weer vooruit natuurlijk voor het komend jaar. Kijk, ik word elke drie maanden nog gecontroleerd of het ergens anders nog zit, hè, maar uit ja, ja. die endel is weg. En dan denk ik, oh ja, nou ja, dan maak ik maar grappen erover, ik ga, want het gaat in mijn verhaal, komt het, wordt het gebruikt. Oké, okay, ja. Nou, je, wat, wat voor verhaal? Uh, nou, een boek wordt er gedaan. Oh, je bent een met een boek bezig? Boek bezig okay. en die over alles wat een, een wetenschappelijk boek over mijn leven, dit en dat. Uh, Wacht even hoor, Fred. En dan wordt het uh, ja. heel interessant. Uh, je, je, uh, bent, je bent ziek geworden. En was dat de aanleiding om een wetenschappelijk boek over nee, jou nou zelf, dat zelf was te een zetten? Uitgever die wilde altijd al iets over schrijven. Een soort uh, over mijn leven. Omdat het best wel, nu is ook een televisieploeg, is ook bezig van de zomer opnames te doen. Over een flamboyante nicht. Ik <laughs> dus ik denk nou... Toen kwamen ze bij mij. <laughs> en het is een programma van... Uh, uh, ook uh, bij ons... Uh, bij de Wallen. Weet je die je ja. het programma? Ja. Nou, dat is de producent. Die hebben me benaderd. Ik zeg, ik ben nu ziek. Maar dat willen ze in de zomer. En uh, daar heb ik uh, een toneelsje geschreven... over de coöperatie laatste wil. Dat is het thema als je uh, niet meer ziet zitten. Dat je zelf beslist wanneer je eruit wil stappen. Ja. Dat is dus heel op... En uh, daar heb ik een toneelsje geschreven... En, en die hoofd, die voorzitter... heeft ook een uitgeverij, Doornwater. En die wilde graag al een boek schrijven. Okay. Al jaren, dus daar nou begin ik... Maar waarom op. wetenschappelijk? Nou, dat is hij geen wetenschappelijk. het is wetenschappelijk wat er met me gebeurd is. Het is een beetje, het is uh, geen uh, thriller... of het is altijd, moet iets met een boodschap zitten. Nou ja, dat is waarschijnlijk, ja. Ja, maar ik, ik, ik uh, ja, sorry, ik, ik snap het niet helemaal. Wat uh, is, is het wetenschappelijk uh, van... Wat het met je, met je kanker te maken heeft? Nee, nee, of, nee, of, nee. Gewoon met, met alles. Met, alles wat met je hele leven. Heeft te maken, ja, ja, ja. ja. Dus, uh, de, ja dat, de, je, dat je als getrouwde man uit ja, de kast bent gekomen. Komen, alles, en, en dat, ja, alles. Ja. Ja, dus een verhaal. Dus, en toen dacht ik, wie zit er nou op te wachten op dat? Hè? En toen dacht ging ik heel slecht met mijn kanker. Ik denk, ja, ik wil wel nog dat boek geschreven hebben. dat ik wel bij het boekenbal ben. <laughs> en uh, dat ik bij alle, alle uitgeveren boekenwinkels zit. weet je, leuk zie je ja, ja, ja, Niet als ik dood ben. Nou koek in ja, we ook niet ja. dat ik dan uh, dood ben. Dat, uh, nee. Boestum, nee, niet over je graf. Nee, daarom, nee, dat wil ik dus niet. Nee. Dus maak er wel ook grappen van. Dus, uh, <coughs> ja. Nou, ja, zo, Vind je dat uh, belangrijk? Grappen maken over, ja, is, over, over, over misschien over, je eigen lende? Over eigen lende, ja, wat overleef ik? Hetzelfde als uh, mijn dochter dan, of mijn zoon. En mijn dochter is boos op me geworden. Mijn zoon die zei van, pap, ik heb een huis gekocht. Kan je me helpen? En toen moest ik nog naar de oncoloog. Ik zei, nou, als je even wacht, dan heb je heel snel je geld... <laughs> nou ja, weet je dat? Nou, pap, dat mag je niet zeggen hoor. Dat is on... Maar dat is voor mij gewoon uh, mijn humor. Ja. Ik, ik heb verdriet. Ik huil ook. Dat ik denk: oh, gaat het worden? En dan denk ik: oh, mijn hele leven tot mijn dood zit ik met zo'n zakje op mijn buik. Ja. En aan de andere kant denk ik: Fred. Als je doodgaat, zit je de hele tijd op de pot en zit je, je bil af te vegen. Ja, ja, ja weet je ja, zo. Ja. Ik probeer alles maar even. Uh, maar hoe waar... belangrijk is humor voor je? Is dat ook ja. een, een, een manier voor mijn, vader, van, voor mijn vader? Maar is het de manier om te overleven? Ja. Het is voor mijn overleven, ja. Ja, dus. Uh, Want ik bedoel, dat hele proces van jou van getrouwde man en ja. uit de kast komen. Ja. Dat, dat, dat doet dan wel natuurlijk wat ja. met de mens. Ja, er is ja, dus heel wat gebeurd in mijn leven. Ja. ja. Ja, precies. precies. En, nou, het gaat heel goed met mijn kinderen, het gaat goed met mijn ex. Mijn ex hoeft de moeder van de kinderen. Ja. Ik heb natuurlijk ook mannen verloren, al heel veel. Ja. Dus die heel veel de kinderen opgevoed hebben. En ik heb een hele lieve vriend. Ja. Maar hij ja, is ook veel, veel te jong, roep ik altijd maar. Ja. En dan zeggen ze altijd... Goh, ja, hoe jong? Nou, hij is 22 jaar jonger. Oh. En van de week waren we ergens... Goh, wat leuk, een tweeling. <laughs> ja, voor mij een compliment. Maar voor hem is het <laughs> natuurlijk verschrikkelijk. Ja, ja, ja. Ja, maar ik denk, oh ja, we zijn kaal. We hebben een ronde bril en we hebben een baard. Ja, ja, ja Nou, ja, dan, uh, ja, dan, ja, ja, dan ja, laat je gauw op Alle aardig. Chinezen lijken ook op elkaar. Ja. Maar Erwin, o <laughs> we waren bij Erwin Olof... Hè? Erwin Olof zei altijd... Ja. Goh, wat leuk, twee broers. Mm. Ik zeg, nou, roep, en dan roep ik nog één eigen tweeling. Ik zit er alleen 22 jaar tussen bij het eitje. Ja, de yeah. <laughs> ja. Maar als ik dan zeg, ja, ik word 73 van de week. Yeah. Nou, en hij wordt 51 uh, eind, uh, over de zomer. Ja, denk ik ja, denk ik, ja. Maar nu ik die, dat zakje heb, dan voel ik me wel oud. Ja, dat en dan zeg je je moet uh, maar iemand anders zoeken. Ja. Oh ja, maar dan. Nee, dan wordt hij boos. Want ja, dat dan, snap ik. Denk, ik heb andere mannen ook vijf jaar verzorgd. Ja. En dan denk, oh ja, daar kom je ook door. Wat Zo. is de tol toch de liefde die je elkaar, die elkaar ja, ook verbindt, ver, hè? Ja, verbindt? Ja, het verbindt, ja. Zijn hart vraag ik nog even door over de partner van Fred. Dus zit hij ook in het vak? Nee, nee, hm. nee, nee gelukkig niet. Uh, ook okay. nee, nee, <laughs> dat. Nee, nee, weet je, dan. Uh, Mijn andere man die overleden is, die, die schreef veel teksten voor hmm. iedereen. Want die was uh, ook van Jan Rot en van Rob De Nijs. En Barruin en okay, Grove, de Buurman. En, maar die zei als we altijd. Uh, uh, als we altijd een elk jaar eten met alle acteurs... dan zei je altijd... ik ga alsjeblieft weg. voor gek van het gescheel. Want dan zien we, en soms zien we elkaar een heel jaar niet. Hè? Mm. Ik heb altijd een, een, een etentje of een borreltje. Want die speelt daar, speelt daar. Nou, de ene schreeuwt nog harder dan de andere. Ja, ja, ja. Ja, en als jij er niet in zit... die denkt wat is dit voor? Ja. Waar gaat dit over? Maar als je op toneel staat... en wat hier ook gebeurt, weet je wel... Nou, dat is soms niet te vertellen. Nee. En op toneel gebeurt heel veel hoor. Ja? Dat je denkt... nou ja, ja wat, Nou, wat fout gaat. Of oh, uh, dat ja. weet alleen jullie. jullie ja, en ja, daar praat je over. Dus iemand ja, ja, anders ja, zegt, ja, daar ja, hebben we het toch over. Ja, ja. Het is, dan, het, is dan, het, is dan, het is dan, het wordt geen gedicht, het applaus. En je staat er al die tas al je rotsje op te ruimen. Ik zeg, nou, dat is het. Yes. Ja, kan het ja Het is goed voor je cv. Dan zeg ik altijd, nou, nu ook vroeg iemand ook, kan je wat doen? Ja, we hebben niet zoveel geld, het is goed voor je cv. Ik zeg, ja, ik sta met mijn ene poten in het graf. Ik heb je zakje al op mijn buik. Ja, ja. Ja. Nou ja, en, dat bedoel ik dan gewoon... Uh, ...ja, met kunst, weet je, het is allemaal duur. Ja. Het is allemaal uh, de uitvoeren, dat moet altijd goedkoper. Maar dat is gelukkig... ...dat, dat is ook weer met de politiek, hè. Dat, uh, uh, mijn familie, ik ben een, de jongste dan, hè. En mijn oudste broers, die zijn in de tachtig. En die zeggen altijd, ja, Fred had nooit gewerkt... Fred doet alleen maar hobby's. Die ja, doet ja, alleen maar ja, wat je ja, leuk ja, vindt. Ja, ja, ja. En ik denk: ja, je moet me zien als ik s'nachts uit het oosten van het land kom. Of het snelstuk. Ja, en uh, ja. dan heb je ook wegen die dan verbouwd worden, weet ja, je wel. Dat ja. doen ze s'nachts. Ja, nou, dan ja. sta jij s'nachts in de file. Lekker is dat, Lekker, ja. Ja, ja. Zeg, even, dan gaan we gaan een beetje in de afrondende ja. fase. Zandvoort, uh, 200 jaar badplaats. Ja. Wat voor jaar hoop jij dat dat gaat worden? Ja, dat, de, de, natuurlijk een schitterend jaar gaat het worden. Uh, er wordt veel gedaan. Veel uh, onderzoekingen. En ik hoop dat het evenement veel do dingen doet. En dat mensen herkennen hoe leuk 200 jaar Zandvoort is. En wat hun, dat we moeten beseffen hoe mooi het is. Want Elke jaar, doe ik dan, uh, Edwin loopt een hart voor Kika. Dan doen wij marathons. En we zijn veel naar uh, Gay uh, geweest. Dus uh, ook de World Pride. Ja. En dan geloof je niet... We zitten te zeuren over onze lelijk dorp. Over lelijke le kust. Mm. En elke World Pride... Alle films waar Pride is... Isand voor de eerste die vertoond wordt. Met een drone of een vliegtuig. Je meent het. Gaat de bouwen, zie je dan. Ja. Dan wijkt die filmpje helemaal naar, naar de circuit. Langs de kust. De zee. De duinen. En dan zeg ik zelf. Wat een mooi dorp wonen we. En als we dat eens, nou eens beseffen. En dat is ook met 200 jaar badplaats. Uniek. Het is ook een verhaal. Ook, dat al die prachtige... Uh, hotels weg zijn gegaan. Mm. Maar dat is ook wel een heel historisch verhaal. Die burgemeester heeft ook mensen gered. Mm. En daar is nou de Grand Prix geworden de, bij de Eretribune. Heel veel stenen en heel veel yep. mensen gered uit de oorlog. Dus ja, nu zijn die gebouwen. En nu gaan ze stukje voor stukje. En als je dan ziet de architectuur nu met al die veranda's weer terugkomen, dan denk ik. En dan geef ik nog een tip eigenlijk het nieuwe museum, hè, wat nu zit. Yep. Hè, want, nou ja, dan zie je als je op de Westergracht bent bij Albert Heijn hebben ze die hele beton, ja, hebben ze ja. een soort gevel gemaakt. Nou, als je dat al doet, wordt het gebouw ook al mooier. Weet je, het is nu een betonblok. Voor vroeger werd er gebouwd, al die bibliotheken met de beton. Mm. En het ziet er niet uit. Nee. Dus ze zijn wel bezig om een beetje meer aan te passen. En, en lopen gewoon naar het Grassenplein, lopen langs de Sloppenwijk... of het Schelpenplein. En dan voel je gewoon de vissers die er geleefd hebben. En hoe mooi eigenlijk Zandvoort is. Daarmee sloot Fred Rozenhart dit programma in gesprek met af. En we danken Fred natuurlijk hartelijk voor zijn bijdrage aan dit programma. En je kan Fred natuurlijk volgen op zijn uh, ja, social media, waaronder natuurlijk Facebook. Dit interview is terug te vinden als podcast via ingesprekmet.info. Ik ben Ben je dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer dag you uh -huh.